De gesprekken over de zorg tussen kabinetwerkgevers en werknet voor een zorgakkoord van de hand gewezen. Naar verluid heeft het kabinet aangeboden om 60% van het budget voor huishoudelijke hulpen te handhaven. Dat is 10% meer dan het bod van gisteren. Maar de Afakabo vindt dat ook in dat voorstel te veel mensen hun baan verliezen. De Italiaanse komiek en partijleider Beppe Grillo heeft de voorgenomen herverkiezing van president Napolitano een staatsgreep genoemd. Bij vijf stemronden voor een nieuwe president is geen winnaar uit de bus gekomen. Daarom is de 87-jarige president Napolitano gevraagd om aan te blijven. Hij heeft daarmee ingestemd. Grillo wil nu dat miljoenen Italianen de straat op gaan om te protesteren tegen de herbenoeming van Napolitano.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 In Den Bosch is extra politie en mee op de been om een streetrave te voorkomen. Een optocht met harde muziek. De organisatie heeft geen vergunning. De burgemeester heeft de bijeenkomst daarom verboden. De politie spreekt bij het station mensen aan die willen meedoen aan de streetrave. Er zijn drie mensen aangehouden. De organisator heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat de streetrave een protest was tegen het cultuurbeleid van de gemeente Den Bosch. Het weer in het binnenland nog enkele buien, maar van het westen uit wordt het weer droog en klaart het op. Het weekend verloopt vrij zonnig en droog met temperaturen tussen 10 en 13 graden. Dit was het NW.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 zelf de gevoel I need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 Een is van mij, mij. 106.9 get the.